NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Eerst was hij gewoon een man die lekker aan de weg timmerde. Toen stortte zijn imperium in en verdween hij om even later weer te verrijzen. Ik heb het natuurlijk over Comeback Kid Donald Trump, die daar ook nog eens een boek over schreef. Nou, zijn verhaal en dat van andere verrijzen staat centraal in deze paasuitzending, Zometeen in de Nieuwsbv. En dan meer doden in de Gaza-strook. Dat in het nos nationaal Jan van der Putten.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 De beschieting vannacht van een café in Amsterdam... had waarschijnlijk niets te maken met het geweld in de onderwereld... van de laatste tijd. Aan het begin van de nacht vuurde een man vanaf de straat... een aantal schoten af op het café, vertelt de politie. Op dit ogenblik hebben wij absoluut geen aanwijzingen... dat dit schietincident een relatie heeft met eerdere schietincidenten in de stad. En dan moet je denken aan de situatie van vorige week. We hebben ook geen aanwijzingen uh, dat het schieten op uh, het café... aan de Van der Stadestraat een link heeft met uh, het mogelijk schieten van een horecazaak aan de Ruis de Berenbroek. Daar hebben we absoluut geen, geen indicaties over. En ook zegt de politie dat er geen gebruik is gemaakt van een automatisch geweer. Wat ook belangrijk is, is dat we meerdere keren het gerucht hebben gehoord... dat er uh, automatisch uh, geschoten zou zijn, dus met een automatisch wapen. Maar nou, dat verhaal, dat klopt niet. We hebben daar geen aanwijzingen voor. Wat we wel weten is dat er meerdere keren met een vuurwapen... op het café aan de Van der Stadenstraat is uh, geschoten...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 Correspondent Koert Lindeijer vertelt wat er gebeurde bij die aanval. Het speelde zich af op 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu. Shabab eh, voerde daar een aanval uit op vredestroepen van de Afrikaanse Unie. Eh, als Shabab eh, liet volgens een bekend patroon... inmiddels, een vrachtwagen ontploffen bij een basis van, eh, van de vredestroepen...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 Het luchtalarm dat normaal op de eerste maandag van de maand om 12 uur middags afgaat... is vandaag niet getest. De sirenes zijn stilgebleven, want het is tweede paasdag. Vorige maand waren de sirenes op veel plekken ook niet te horen. Dat kwam doordat veel digitale klokken achterliepen. Volgende maand is het luchtalarm gewoon weer te horen. In het noorden van Italië zijn bij een aardverschuiving twee doden gevallen. Zijn een man en een vrouw uit Zwitserland. Hun auto werd tientallen meters meegesleurd en bedolven onder rotsblokken. Bij lawines in de Alpen komen geregeld mensen om het leven. Dan gaat het vaak om sneeuwlawines. Costa Rica krijgt de jongste president uit zijn geschiedenis. Carlos Alvarado Quesada heeft de verkiezingen gewonnen. De kandidaat van Centrum Links is 38. Hij schrijft romans en is voorstander van het homohuwelijk. Carlos Alvarado Quesada won de verkiezingen met een ruime meerderheid. Hij kreeg 61 van de stemmen. China is begonnen met importheffingen op 128 Amerikaanse producten. Dat doet het land omdat Amerika met een extra belasting komt voor Chinees staal.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 De Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt dat Spanje zich steeds autoritairder opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland met een politicus van partij Die Linke. En die nam het gesprek op. Puigdemont werd ruim een week geleden opgepakt bij de Deense grens. De rechter moet nu beslissen of die wordt uitgeleverd aan Spanje. Dat land wil hem berechten vanwege rebellie, opruijing en misbruik van gemeenschapsgeld. De Chinese ruimtestation dat onbestuurbaar was geraakt... is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste deel verbrandde meteen in de atmosfeer... en de rest kwam in de stille Zuidzee terecht. Het was van tevoren niet precies duidelijk... waar het ruimtevaartuig terecht zou komen. Maar kennis ging er al vanuit dat de brokstukken... geen mensen zouden raken. Een groot deel van de aarde is natuurlijk oceaan. Dus de kans dat hij in de oceaan komt is, is altijd groter. Dat zeiden wij van tevoren ook al. Nou, dat is de grootste kans. Maar een enkele keer komt er ook wel eens wat over, uh, over land neer. En er worden af en toe ook wel brokstukken op land gevonden. En dat Chinese ruimtestation was zo groot als een autobus... en woog 8,5 ton. En in Wildlands in Emmen is vannacht een olifantenkalfje geboren. Volgens de dierentuin maken moeder en kind het goed. Het olifantje van 100 kilo is een mannetje en krijgt de naam Mauk. En het is de eerste geboorte in de olifantenvallei van Wildlands. Dan het weer nog, bewolkt en regenachtig. In het oosten en zuidoosten valt het minst. Later vanmiddag wordt het van het zuiden uit droog. En het wordt 8 tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt, later op de dag buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Druk te maken Ronald Gippert die maakt straks een lange neus... naar het thema van vandaag. Zometeen om half 1. Eerste ABB nu, Edwin Gerritsen. Het begint drukker te worden op de weg door terugkerend vakantieverkeer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Afrik Bunschoten en Hoeverlaken, 20 minuten vertraging. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. A1 Apeldoorn-Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken, 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Hank, nog drie kwartier vertraging. Daar is de rijbaan nog even dicht. Daar lag zetmeel op de weg, dat is inmiddels opgeruimd. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorl en Bergen, 10 minuten. En op de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 De nieuws BV. Goedemiddag. Het is Pasen. Het feest van de wederopstanding van Jezus. En daarom staat deze uitzending in het teken van Comebacks. Zometeen praten we over regisseur Paul Verhoeven, die zo'n beetje van comeback naar comeback leeft. Turks Fruit, Spetters, Basic Instinct, Zwartboek. L... je hoort het allemaal om half één. Maar nu eerst de verrijzenis van Donald Trump. De nieuws BV. Ja, met zijn appartementencomplexen verdienen die miljoenen. Dankzij zijn casino's raakte hij aan lagerwal. Zijn losbandige privéleven zorgde ervoor dat Amerika hem verguiste. Maar mede dankzij de televisieserie The Apprentice. werd hij uiteindelijk machtiger dan ooit tevoren. Als je de kunst van een echt goede comeback wil doorgronden. dan is er één man waar je absoluut niet omheen kan: Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. Which is why. I alone can fix it. Ja, speaking of, zelfvertrouwen. Ja. ja, over de onbetwiste keizer van het vallen en opstaan... praat ik met de Amerika-kenner... die dankzij Trump voorlopig nog niet aan een comeback hoeft te denken. Victor Vlam, Goedemiddag. Hallo. Um, is, is, is Trump de comeback kid van het internationaal op politiek gezien? Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Er zijn um, een paar momenten geweest in zijn carrière... dat hij echt wel rock bottom had bereikt. Ja. En dat hij toch eigenlijk tegen de verwachting weer terug, in, uh, terug is gekomen. En dat is voor het eerst gebeurd in de jaren negentig. Financieel zat hij aan de grond. Hij had op een gegeven moment een schuld van 1 miljard dollar. Een persoonlijke schuld. Vier van zijn bedrijven waren failliet gegaan. Dat was dus echt heel erg intens. En later, eigenlijk begin jaren 2000... is hij publicitair gezien zat hij helemaal aan de grond. Het was een complete joke geworden... En dankzij de Apprentice, je had het er net al even... over, is hij echt teruggekomen. Ja. Je kunt echt zeggen dat dankzij de Apprentice... hebben we ook president Trump. Het programma heeft echt ongelooflijk veel voor hem gedaan. Laten we eens even kijken hoe dat allemaal ging. Terug naar het begin, de jaren tachtig, de opmars ja. van Donald Trump. Hoe kwam hij in die tijd aan zijn geld? Hij was een vastgoedontwikkelaar. Dat betekent dat hij uh, grote appartementencomplexen... vaak uit de grond heeft gestampt vanaf het allereerste begin. Mm -hmm. Dus dat is een kwestie van vergunningen aanvragen... Architecten architect in de hand nemen om het uh, daadwerkelijk te ontwerpen... het bouwen daarvan uh, en, en het vervolgens het verkopen van die appartementen. En je kunt zeggen, daar was hij echt heel erg goed in. Er zijn veel dingen die hij later heeft gedaan waar hij veel minder goed in was. Mm -hmm. Maar gewoon dat ontwikkelen van dat vastgoed, het neerzetten van Trump Tower, wat hij bijvoorbeeld op zijn dertigste al heeft neergezet. Het is best indrukwekkend dat je op je dertigste een skyscraper met 57 verdiepingen gewoon weet neer te zetten op ja. een prestigieus vlak in Manhattan. Mm -hmm. Dus hij was echt hartstikke goed in dat soort dingen. Maar toen, begin jaren negentig, ja. toen ging het financieel helemaal mis. Wat, wat, wat gebeurde daar? Wat, wat er is gebeurd is dat hij op een gegeven moment is uh, gaan uitwijken naar andere terreinen. En hij is specifiek gaan kijken naar of die casino's kan gaan opzetten. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft er drie gebouwd in Atlantic City. Dat ligt in New Jersey, vlakbij New York. En dat was eigenlijk vanaf het begin af aan... een heel erg slecht, niet lopend project. Uh, het bekendste casino wat hij daar had... was de Trump Taj Mahal. Dat noemde hij het achtste wereldwonder. Dat was uh, volgens hem het grootste casino ter wereld. Maar dat was het in werkelijkheid helemaal niet. Nee. Maar het had wel een miljard dollar gekost. En dat was een probleem. Want als een casino... een miljard dollar kost om te bouwen... dan moet het vervolgens wel heel veel geld verdienen... om uiteindelijk rendabel te zijn. En specifiek hier moest het 1,3 miljard dollar per dag verdienen, dus winst maken om alleen al de rente terug te kunnen betalen. Aha. Nou, dat maakte het feitelijk een totaal kansloos project. Het had geen enkele kans van slagen. En dat is dus ook minder dan een jaar na de opening al failliet gegaan. Nou, dat was het eerste casino wat failliet is gegaan. Vervolgens het tweede casino is failliet gegaan. Daarna het derde casino wat hij ook nog had in Atlantic City. En kort daarop het Plaza Hotel in New York City. Nou, dat zijn dus vier van zijn bedrijven die een korte tijd achter elkaar failliet gaan. Daarmee zat hij financieel ook echt helemaal aan de grond. Het persoonlijke ja. schuld van een miljard op dat moment. Ja, en toen liep hij met zijn dochter over straat, Ivanka. Ja, en dat was het dieptepunt. Hij beschrijft het ook als de donkerste periode van zijn leven, inderdaad. Maar hij liep inderdaad met Ivanka over straat. En op een gegeven moment ziet Ivanka daar een zwerver. En hij zegt tegen haar: van kijk eens, die man heeft 1 miljard meer dan ik. Well, I remember once my father and I were walking down Fifth Avenue, and there was a homeless person sitting right outside of Trump Tower. And I think I was probably maybe 9 10 something like this. It was around the same time as the divorce. And I remember my father pointing to him and saying, You know, that guy has eight billion dollars more than me. Because he was in such extreme debt at that point. You know? <laughs> die man heeft 8 miljard dollar meer dan ik. Ja, want zo groot waren zijn schulden. Ja. En het was niet alleen die schulden. Het was ook, in zijn privéleven ging het ook hartstikke ja. slecht. Nee, ja, goed, wat er op dit moment gebeurde is dat hij ook inderdaad uh, aan het scheiden was uh, van zijn eerste en zijn tweede vrouw. Dat volgt eigenlijk kort op elkaar. Hij stond constant in de roddelbladen om allerlei vervelende redenen. Uh, zijn, ook nog zijn eerste vrouw, Ivana, dat had, daar had hij best wel een lastige scheiding van. Dat heeft ook jaren gekost om dat financieel allemaal te settelen. Uh, wat belangrijk hier is, is dat. Uh, Ivana ook vervolgens uh, eigenlijk niks mocht zeggen over dat huwelijk. Mm -hmm. uh, want daarmee zou ze, ze had ook een zwijgcontact. Een beetje zoals Stormy Daniels later ook gekregen heeft. Mm -hmm. Maar zij had een handige manier om daar onderuit te komen. Ze heeft namelijk een boek gepubliceerd wat officieel een roman is. Het is fictie. Dat heet For Love Alone. En dat ging dan over twee mensen die een ongelukkig huwelijk hadden. Maar iedereen wist dat het over Donald Trump en Ivana ging. Dus dat hele verhaal lag feitelijk op straat. Alleen mensen wisten, officieel was het fictie. Dus was het ja. niet een schending van het contract. Maar dat soort dingen lagen op straat. Er zijn ook vreselijke dingen... die Donald Trump destijds over Ivana heeft gezegd. Hij heeft gezegd over zijn eerste vrouw. I wouldn't touch those things. En dan had hij het specifiek over een bepaald lichaamsdeel van haar. Uh, tegelijkertijd, zijn tweede vrouw. Marla was ook wel weer juist wat complimenteuzer in die tijd. Want die zei. It's the best sex I've ever had. Uh, en tegelijkertijd, toen hij van haar scheidde, werd hij gelinkt aan allerlei vrouwen. Carla Bruni bijvoorbeeld, de latere Franse First Lady. Daar werd hij aan gelinkt. En aan Nicole Smith, die later met een andere miljardair is getrouwd. En die oh ja, redelijk triest met die einde die only heeft. Die olie Ja, exact. Ja ja ja. ja, ja, ja. Vreselijk einde heeft ze ook nog inderdaad gehad. Heel ja. triest verhaal eigenlijk, maar aan heel veel vrouwen werd hij gelinkt, dus publiciteer was eigenlijk, zat hij op dat moment ook wel echt nou. aan de grond, inderdaad. Denk jij trouwens, dat hoorde ik laatst, even lekker roddelier, dat uh -huh. kan hè, met Pasen, dat um, zijn huidige vrouw Melania ook een soort contract heeft getekend, dat ze tijdens haar huwelijk geen boekje open mag doen en de vlak daarna ook niet. Ik, ik moet eerlijk zeggen, het zou mij niet verbazen bij dat soort dingen. Wat bij uh, Trump, wat je in zijn, uh, als je zijn boeken ook leest, en ik heb de Art of the Comeback toevallig uh, gelezen. Ja. Uh, ter voorbereiding hier ook op trouwens. En je ziet ook dat hij dit soort dingen inderdaad van zijn fouten in het verleden heeft geleerd. Dus een van zijn tips voor mensen is: van, zorg altijd dat je dit soort afspraken maakt voordat je trouwt dan weet je dat je uiteindelijk gewoon geen problemen later krijgt. Have a good prenup, zegt hij feitelijk, goede huwelijksvoorwaarden. voorwaarden. Het zou mij niet verbazen als hij dat soort dingen inderdaad... ook al met Melania heeft besproken. Goed, terug naar het verhaal. Hij zat dus aan de grond, financieel ja. aan de grond. Al die vrouwen gingen van hem ja. scheiden... Toch kwam hij er weer uit ja. en hij ging heel slim zijn eigen naam verkopen. Absoluut, dat is eigenlijk wat hij deed. Ja, dat is typisch Trump inderdaad. Ja, wat hij heeft gedaan is eigenlijk gewoon gezegd tegen de banken: jongens, als jullie mij persoonlijk failliet laten verklaren. Want het is één ding om mijn bedrijven failliet te laten verklaren, dat was al een voldongen feit. Mm -hmm. Maar hij had schulden van bijna een miljard. Als hij persoonlijk failliet was verklaard, dan had hij nog grotere problemen. Dus toen heeft hij gezegd: dat, dat kan je beter niet doen. Want op het moment dat je dat doet, dan moet ik mijn casinos opgeven. Dan moet je mijn naam eraf halen. Dan uh, gaat het waarschijnlijk ten koste. Dat kost sowieso veel geld om mijn naam eraf te halen van alle spullen. Maar het is ook nog eens een keer zo dat je, dat je daarmee minder toeristen aantrekt. Dus hij zei eigenlijk feitelijk mijn naam is wat waard, laat mij niet persoonlijk failliet gaan. En dat hebben de banken daar geaccepteerd. En dat is de enige reden eigenlijk dat hij niet persoonlijk failliet is uh, verklaard. Ja. Ze hebben hem wel het leven moeilijk gemaakt, want uh, ja, hij, zijn, zijn airline maatschappij, de Trump Shuttle, die is afgepakt en moest ook zijn boot opgeven. De Trump Princess heette die. En het is ook nog eens een keer zo dat hij een, een maandelijks salaris kreeg, tenminste maximale uitgave van 450.000 dollar voor Ach. al zijn bedrijven. Ja, Ach, nee, ja, goed, ja, het is een Zwaar leven, ja, inderdaad, als ja. Ja, nee, ja, Goed, precies. Dus dat kreeg hij allemaal wel. Uh, maar het grotere probleem was eigenlijk... dat hij daarna niet zo makkelijk meer geld kon lenen van de banken. Mm -hmm. Want uh, als je zo groot... Uh, eigenlijk gewoon zo'n gewoon financiële problemen voor jezelf hebt gecreëerd... is het moeilijk om bij diezelfde banken terug te komen. En dat heeft een grote invloed op de rest van zijn carrière. Okay. Want dat maakt het feitelijk onmogelijk voor hem... om daarna nog allerlei vastgoed te gaan ontwikkelen. Maar hij begon toch ook dingen als, als, als Trump Burgers ja, en Trump kak, Water? Dat maar dat is juist die. hetgene wat hij daarnaast gaat doen. Hij is zijn naam gaan verkopen kopen aan producenten van andere producten. En daarmee heeft hij zelf eigenlijk helemaal niet die producten zelf hoeven te ontwikkelen. Ja, ja. Maar heeft hij gewoon kunnen zeggen van, ik verkoop mijn naam aan jou, jij mag het gebruiken. En dan plakt hij daarmee zijn naam op allerlei producten. Maar het is toch opvallend, want het was een man die aan de grond zat. Ik weet ja, niet of je dan ja. als een Amerikaans zin hebt in een Trump burger. Nee, maar heel veel Amerikanen zien uh, grappig genoeg juist het faillissement als iets dat hoort erbij. Hij heeft het ook altijd beschreven op een hele eerlijke manier. Hij zegt van, ik heb de tools van, uh, de, van, van, van de wet gebruikt, zo, zo zei hij dat ook letterlijk, die mij ter beschikking staan als ondernemer. Dus het is geen kwestie van falen. Het is gewoon wat dat betreft doen wat nodig is om er bovenop te komen. Ja. Maar er waren inderdaad heel veel producten waar hij zijn naam aan verbond. Want het was inderdaad Trump Steaks, Trump Ice, Trump Wodka. Maar op een gegeven moment bracht hij ook Trump vitaminepillen op de markt. En die hadden het onderscheidende uh, uh, uh, idee dat, ze, uh, dat je 135 dollar moest betalen per maand voor vitaminepillen. Maar het idee was dat je vervolgens een urinesample moest insturen op basis waarvan dan zij een soort van testje deden om te kijken welke vitamine jij nodig hebt. Ja. En op op basis daarvan kreeg jij een persoonlijke samenstelling van vitaminepillen. En dat deden mensen? Niet heel veel, want het is redelijk snel daarna ook weer verdwenen van de markt. Maar het was in ieder geval iets wat ze op de markt brachten. Een typisch Trump en dan was je product. net zo gezond als Trump. Nou ja, het punt, ja, inderdaad. <lacht> het grappige is, wetenschappelijk gezien werd het door iedereen afgekraakt. Want je kunt op een basis van een urinetest helemaal niks bereiken. Dus het was eigenlijk een onzinproduct. Maar dat ja. hebben veel van die producten die hij op de markt bracht eigenlijk uh, uh, gemeen. Het waren producten die niet zo heel erg goed waren. Ja. En hij schreef dus dat inmiddels befaamde ja. boek... The Art of the Comeback. Je hebt Zeker. het gelezen. Ja. En daarin geeft hij allemaal tips. Hè? Mensen die ja. ook willen herreizen en verreizen. Exact. Doe wat hij doet. Het is zijn derde boek inderdaad. Het is grotendeels het is vermakelijk om te lezen als je het leest als een werk van fictie. Want als je gaat factchecken wat hij daar allemaal zegt... want het gaat over echte mensen en echte deals die hij heeft gedaan... Ja. dan uh, is dat in de campagne van 2016 gedaan. En heel veel van die dingen blijken compleet en totaal onwaard te zijn. Uh, echt, Zoals? Bijvoorbeeld zegt hij op een gegeven moment... Van over een skyscraper van 70 verdiepingen dat hij het gekocht heeft voor 1 miljoen. Nou, dat zou natuurlijk een heel mooi bedrag zijn voor een skyscraper van 70 verdiepingen. In werkelijkheid blijkt dat hij daar in 2016, hij heeft het gekocht in 1995, in 2016 heeft hij nog een openstaande hypotheek van 50 miljoen erop. Dus dat betekent dat hij minstens dat bedrag, maar waarschijnlijk veel meer ja, ja. ervoor heeft betaald. Ja, ja. Dus dat soort leugens zitten er aan de lopende tijd. Maar hij geeft in. ook wat tips, hè? Zoals ja. werk hard, Zeker, er zitten cliché tips in. Hij geeft een top 10 inderdaad. De nummer 10 tip die hij geeft, is dat hij zegt van zorg voor goede huwelijkse voorwaarden. Nou, ja. daar hebben we het net over gehad. Ja, ik kan ik me iets bij voorstellen. Ja, zeker. Be paranoid, dat is ook een van de tips. Dat is de nummer drie tip. En dat kennen we ook wel, want als we Trump ergens van kennen... dan is het van alle complottheorieën. Maar be paranoid, zorg dat je weet wie er achter aan je stoepoten zaagt. Ja, ja. Exact, er is altijd wel iemand die wat van je wil... Zorg dat je daar goed op bedacht ja. bent. Uh, de nummer zeven tip hier is... werk samen met mensen die je graag mag. Nou, dat is ook iets wat we wel een beetje herkennen... aan de Trump van vandaag, want hij heeft net zijn persoonlijke arts... benoemd als de minister van Veteranenzaken. En de nummer één. Tip, jij noemde hem al even, inderdaad, is ga golven. En dat is een tip die hij ook dit weekend weer veel heeft toegepast. Want hij heeft voor de even kijken, de 105e dag van zijn 437 dagen als president doorgebracht op een van zijn golfbanen. Maar hij zei ook altijd over Obama, dat was de golfpresident. Ja, ja. Ik weet niet hoeveel Obama heeft doorgebracht. veel maar... minder dan, ja, nee, minder, nee, ongeveer de helft minder dan Trump, inderdaad. Goed. Dus oh, ja, dat is redelijk hypocriet. Ja, goed. Um, Laten we eens verder kijken, want de, de, toen had hij dat boek geschreven... hij was er weer bovenop ja. gekomen. Maar, ondanks zijn eigen tips, ging het daarna ging het eigenlijk best wel weer slecht ja. met hem. Maar hij kwam in een moeilijke periode. Wat ging er toen mis? Het ging vooral mis dat hij niet zo heel veel had te doen. Want die license deals, die licentiedeals... feitelijk had hij alleen maar zijn naam aan producten verbonden. Ja. En moest hij af en toe komen op te opdraven. Dus hij zat voor het grootste deel een beetje duimen te draaien. En dit is ook weer de periode dat hij weer heel veel in de tabloids kwam... en dat hij weer, we hadden het net al even over... seks had met echt ongelooflijk veel vrouwen en ongelooflijk veel verschillende vrouwen. Veel? en exact Exacte aantallen weten we niet, maar het was bijna dat hij wekelijks gelinkt werd aan een nieuw model en dergelijke, die dan up and coming was, die ergens begint. Ik zou me, me niet vragen wat die mannen en vrouwen allemaal in hem zien. Nee dat, is, nee, dat is heel bijzonder inderdaad. Ja. Ja. ja, nee ja, goed, dus heel veel vrouwen daar werd hij aan gelinkt. Dus feitelijk publicitair zat hij daar echt gewoon in de problemen. Dat was het grote probleem. Hij was een beetje een joke geworden, feitelijk. En toen kwam ja. The Apprentice. Het kwam eigenlijk als, dat als was... een ideaal moment voor hem uit. Ja, the Apprentice ja. is wel interessant om te weten dat het eigenlijk een spin-off was van een ander programma, ook kennen in Nederland, oh ja. namelijk Expeditie Robinson. Daar is het idee van dat je moet overleven op een onbewoond eiland. En de Apprentice is, je moet op een, uh, over, over, overleven in een soort van corporate jungle. In het bedrijfsleven, die, die En degene die, die wint krijgt de baan, hè? dat is het idee. Dat is het oorspronkelijk ja. idee. En dan zag je ja. hem aan die, aan die grote tafel zitten en you're fired. Maar dat is de reden waarom we inderdaad gewoon geen president Trump zouden hebben gehad zonder de Apprentice. Want hij werd daar neergezet als die enorm succesvolle ondernemer. Die man die elke week daadkrachtig iemand ontsloeg die, als dat nodig was. Die ook moreel onfeilbaar was. En dat was inderdaad allemaal nep. Want heel veel van die producers van dat programma. die hebben achteraf gezegd. heel veel van de dingen die wij daar deden. Ja, dat, dat sloeg nergens op. Een van de dingen. ze hadden bijvoorbeeld een stoel waar hij altijd in zat. in die grote boardroom. als er iemand moet ontslaan, moest ja. ontslaan. dan zat hij daar in een grote. bruine leren stoel. met zo'n hoge rug. Dus dan straalt het al uit van. ik ben de grote baas hier. Ja. ik heb het voor het zeggen. Maar die stoel was gewoon uitgezocht. omdat ze wisten dat ze daarmee dat imago. van die grote leider konden neerzetten. Ja, maar dus Ik hebben net gedaan onbewust. of het zijn kantoor was. maar ja. dat was ook allemaal. Nee, het, het was niet de boardroom van Trump uh, Tower of Trump nee. Organization. Het was weliswaar in Trump Tower, maar het was gewoon een studio die ze daar hadden gebouwd. Maar ook weer met de bedoeling om ja. het zo, ja, aan hem zo machtig mogelijk te laten lijken. We hebben een mooi fragmentje. Luister mee. in Trump Tower you'd see like, oh, the is dus een van die producers hè, die zegt: Het was allemaal geconstrueerd van ja. het eerste begin. Als je ronddiept in het echte kantoor van Trump in Trump Tower, dan zou je denken: Wat ziet dat hout er slecht uit? Wat een zootje. Ja. Maar goed, dat decor, dat snap ik nog wel. Maar het was überhaupt een beetje doorgestoken. Kaart, ja, nee, nee, het was gewoon nep. Het was voor televisie ja. gemaakt. Ja, maar Er dat... was er één grote camp-bedoeling. Maar de Amerikanen hadden dat niet zo door. Nee, de meeste mensen dachten gewoon: Dit is echt Trump, inderdaad. Het was voor hem natuurlijk ook een manier om al zijn projecten die hij had, om dat groot onder de aandacht te brengen. Mm. Dus op een gegeven moment, een van zijn projecten was het nieuwe Trump Tower in Soho, in Manhattan. En dat was eigenlijk gewoon een van die licentie-deals. Maar hij deed het daar voorkomen, alsof hij daar dat gebouw aan het bouwen was... als echt een vastgoedontwikkelaar, zoals hij dat was in de jaren 80. Ja. Dus dat was een manier om zijn imago daar te bestendigen en te vergroten. zou je kunnen zeggen dat we als die Apprentice er niet was geweest... dan was Donald Trump ja, nu geen oh, president absoluut. geweest? Ja, absoluut. Er zijn heel veel kijkers die daarnaar hebben gekeken en dachten... dit is gewoon echt de grote, machtige, succesvolle Donald Trump. En feitelijk heel veel van de dingen die we nu over gaan weten... het blijkt niet te kloppen. Want zelfs het ontslaan van mensen wat hij daar deed aan het einde van elke aflevering... Ja. Uh, feitelijk heeft hij daar heel veel moeite mee. Want alle ministers worden ontslagen via Twitter. De minister van Veteranenzaken, die vorige week ontslagen is... die zei van, ik had die ochtend nog een ontmoeting met Trump... en daar uh, ging het heel normaal. Hij deed zei er helemaal niks over. En ineens zie ik op Twitter dat ik ontslagen word. Dus hij heeft er moeite mee om mensen direct te ontslaan. Ja, dat dus was dat, dat imago inderdaad, dat klopte volstrekt niet. Ah, goed, nou tot slot laten we even luisteren... want toen kwam hij met zijn, zijn allergrootste ja. comeback. Dit is een interview met Trump aan het begin van de jaren tachtig. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. And I hope, and certainly hope, that it does go on to be what it, uh, what it should be. If you lost your fortune today, what would you do tomorrow? Maybe I'd run for president. Ja. I don't know. Als je aan het einde vraagt, als je al je geld zou verliezen... wat zou je dan doen? Maybe ga ik wel runnen for president. Ja, en dat schrijft hij bijna in elk boek. Ook in The Art of the Comeback zegt hij van... misschien ga ik ooit wel voor het presidentschap. Dus het is iets wat hem bezig heeft gehouden... van een hele ja, jonge leeftijd. En het was in het begin een beetje om een soort van publiciteit te krijgen. De speculatie erover voedde natuurlijk weer zijn publiciteit. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij het inderdaad echt gedaan. En dat was misschien inderdaad wel zijn laatste en grootste comeback. Want ja, iedereen die na... dacht dat hij ging verliezen. Ja, en dit, maar dit moet zijn laatste comeback zijn. Als wat kan hij dan nou nog terugkomen? Nou ja, Punt is ook, hij heeft bijna niks goed gedaan in zijn leven. Het enige waar hij echt goed was, dat was zijn vastgoedontwikkeling... in de jaren 80. Daar zijn echt wat indrukwekkende dingen gedaan. Alles wat hij daarna heeft opgepakt, alle andere sectoren... dat is gewoon minder goed gegaan. Dus dat zegt weinig goeds over het president. Het, het is in ieder geval wel een man van vele combats. Ja, dat zeker. Dankjewel. je Amerika Kenner, Victor Vlam.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 Is all yours to taste? Nobody's perfect, and things will be rough. love conquers all. Oh, so let there be love, rise up like smoke. Let the edge choke. Mountains. Je hoorde de Australische DJ Thomas Jack samen met de Engelse zangeres Jasmine Thompson. De nieuwsbv. Het allermooiste. Waar moeten we naartoe? Waar moeten we naar luisteren? Of wat moeten we absoluut zien? Prominente Nederlanders vertellen over iets moois... dat ze hebben meegemaakt in de wereld van kunst en cultuur. Vandaag oud-kamervoorzitter Jeltje van Nieuwhoven. Die ons altijd verblijft met de meest prachtige poëzie. Jeltje, goedemiddag. Goedemiddag. Vanwege Pasen staat onze uitzending in het teken van de wederopstanding... of verrijzenis, zo je wil. Heb jij daar iets moois bij? Jazeker, daar heb ik natuurlijk naar gezocht. En ik ga het volgende vertellen. Opgestaan. Pasen, regen, verlaten wegen. Pasja, en eieren, paars en donkerrood. Drie keer kussen op elkaar zwangen. Christus is opgestaan, moet ik zeggen. Hij is waarachtig opgestaan, zei de ander. Ik drukte mijn neus tegen een raam... en keek naar de glimmende straat en zei zachtjes tegen mezelf...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 Toontelligen. Toontelligen, leuk. toontelligen, die natuurlijk toch altijd heel erg... Hezen, zijn gedichten, maar ook zijn kinderboeken. Het staat altijd, vind ik, heel erg dichtbij je. Ja. Uh, je kunt het volgen. Het, uh, het, is, het is echt iets waar je ja, nog even over na kunt denken. Maar ook in dit geval denk ik hoe een kind denkt over de teksten... die ze, hoort, die ze horen met Pasen. En waarom ze moeten zeggen Christus is opgestaan. Ja. En dan dat plaatsje vergaan. Ja. Ja, <laughs> dat is heel mooi. Ja. Daar, ben, daar val ik een beetje op. Ja, soort teksten. En ja, wat je met poëzie natuurlijk heel erg hebt... is dat het, ja, het biedt... Troost, maar het biedt ook verstrooiing. Je, gaat er, je kunt erover nadenken. En ik wou graag nog een tekstje van Herman de Koning. Dat mm -hmm. is een niet meer levende Vlaamse dichter die ik zeer bewonder. En die zou ik eh, nog even mee willen geven ter overdenking. Doe. Toen ik ooit les gaf poëzie aan jongens die daar helemaal niet om gevraagd hadden... was de eerste vraag, moeten we dat kennen voor het examen? Nee, voor het leven, zei ik. En de tweede vraag was, waartoe dient dat dan? Ik vond dat een erg domme vraag... en probeerde kwaaddadig te onthouden wie ze gesteld had. Poëzie dient namelijk nergens toe. En dat is op zich al een verdienste. Deze wereld wordt verpest door utilitarisme. Als iets wensgevend is, deugt het niet. Dus leven het nutteloze. Waartoe dient een wandeling in het bos? Hoeveel is dat waard? Wat mag zo'n bos kosten? Hoeveel kost stilte? Ik zei dus. Precies de nutteloosheid van poëzie. is een protest tegen al wat in deze wereld aan de orde is. Dit is een maatschappij van het hebben. Poëzie behoort tot het rijk van het zijn. Mooi hoor. Mooi testje Mooi, van Herman he? de Koning. En daarvoor dus het allermooiste toontelligen. op deze tweede paasdag. Het allermooiste. Volgens Jeltje van Nieuwenhoven. Dankjewel, Jeltje. Dag. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Zijn carrière ging van het bejubelde Turks fruit naar het verguisde spetters. en van Basic Instinct naar Showgirls. Regisseur Paul Verhoeven. is de comeback kit in eigen persoon. En zo meteen hier vertelt zijn biograaf Rob van Scheers. ons daar alles over. Want wat Paul zegt. Is toch niet waar? Want het lijkt allemaal zo chaotisch... maar het is allemaal natuurlijk precies waar? Ja. Hoe je het in de scène moet zetten, ja. Ja. Uh, Doen wat je zegt, nietwaar? Psychologische testen die ze hebben gedaan, nietwaar? Niemand vindt het leuk, natuurlijk, nietwaar? Nietwaar? Dus dat is echt waarheid. NPO Radio 1. Het is twee minuten over half twee, hier zit het NOS Journaal, Jan van der Putten. De A27 is bij Hank, in noordelijke richting voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat moet een lading veevoer opruimen die uit een vrachtauto is gevallen. Door de smurrie en de regen is een aantal auto's geslipt op de A27, Eén automobilist raakte licht gewond. Het dodental van de Israëlische legeractie in Gaza afgelopen vrijdag is opgelopen van 15 naar 18. Een Palestijnse man overleed dit weekend in het ziekenhuis in Gaza aan zijn verwondingen,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 En een half uur geleden was er geen luchtalarm... want het is tweede paasdag, dan wordt dat alarm niet getest. Vorige maand was het luchtalarm op veel plaatsen ook al niet te horen. Toen was er een probleem met digitale klokken. Ja, voor het geval dat je nu denkt, lieve luisteraar... Hey, de klok is alweer een uur vooruit, het is half één en niet half twee. De ANWB, Edwin Gerritsen. Het is wat drukker aan het worden door terugkerend vakantieverkeer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoeverlaken een file met een kwartier vertraging. A2 in Maastricht richting Eindhoven, tussen Leende, Heide en Batendorp 20 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht nog een kwartier. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is weer één rijstrook open. En op de N280 Duitse grens richting Roermond een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt de mening. De druk te maken. Iedere maand dus ook tweede paasdag, Ronald yes. Schippers. En er werd mij door de redactie van dit programma gevraagd... of ik een bijdrage wilde leveren aan het algemene paasthema van vandaag. Wederopstanding. En dan wil ik geen spelbreker zijn... dus ik begon een beetje te zoeken naar wederopstanding in de literatuur. Maar als niet-gelovige werd ik toch een beetje kregel. Wederopstanding. Van wie eigenlijk? Vooropgesteld, er is geen enkel direct historisch bewijs... dat Jezus daadwerkelijk heeft bestaan. Pas een paar decennia na zijn vermoediging de dood waren er schrijvers die over hem begonnen te vertellen, maar daarmee is niet bewezen dat hij daadwerkelijk heeft rondgelopen. Vergelijk dat bijvoorbeeld eens met een figuur als Pinocchio. Het verschil tussen hem en Jezus is dat we van Pinocchio weten dat hij in 1880 in het leven is geroepen door de Italiaanse journalist en schrijver Carlo Collodi. Van het personage Jezus weten we de herkomst niet. Er zijn historici die menen dat Jezus een verzinsel was van de christelijke kerk, de zogenaamde Jezusmythe, of een van de Romeinen om het Joodse volk eronder te houden. Jezus als een vroege vorm van fake news. Jezus als de beroemdste mens die nooit heeft geleefd. Daarnaast zijn er deskundigen die menen dat er meerdere Jezussen door onnauwkeurigheid of misleiding zijn gebundeld tot één overkoepelende Jezus. Dat is een beetje alsof, over, alsof voor honderd jaar aardappel anders en Hans anders in de overlevering zijn samengevloeid. De voornaam Jezus kwam rond het jaar 1 in Israël veelvuldig voor en er waren in die jaren ook veel onheilsprofeten en godsdienstwaanzinnigen, dus het zou kunnen dat daardoor de geschiedschrijvers... al dan niet moedwillig voor de helderheid één man van is gemaakt. Toch zijn de meeste historici, inclusief de atheïsten onder hen... ervan overtuigd dat, hoewel het dus geen geschiedkundig bewijs is... Jezus daadwerkelijk heeft bestaan... en dat hij door verschillende evangelisten is beschreven... in metaforische verhalen die later zijn toegevoegd... aan het Nieuwe Testament van de Bijbel. Nou, prima. Probleem is echter wel dat veel evangelisten de evangelistische secteleden van hun zogenaamde heiland... een behoorlijk ongeloofwaardige, zijige figuur hebben gemaakt. Sterker nog, in de loop van de geschiedenis... heeft iedereen zijn eigen Jezusje kunnen fabuleren. Volgens de een was de heiland een Jomanda-eske gebedsgenezer... de ander zag in hem een tobbende homoseksueel... de derde een geslepen politicus, een goochelaar, een wijsgeer... een oplichter, een comeback kid, een agent-provocateur... een Che Guevara, zoals betoogd is in de man die nu binnenkomt... in zijn boek, die hij alweer. Geeft, Rob van Scheers, een goed mens, een machtswelusteling... een godsdienstwaanzinnige, een druktemaker af alle letteren... sommigen denken dat Caesar en Jezus dezelfde persoon waren... weer andere, Boeddha en Jezus, en zelfs Mohammed en Jezus... je kunt het zo idioot niet bedenken of er zijn theorieën over... in de wereld geslingerd. De gemene deler in al deze verhalen... is uiteraard vooral Jezus' bovennatuurlijke gaven. Zoals ook Pinocchio, ons wel beschouwd, alleen maar is bijgebleven... om zijn enigmatische fysieke eigenschappen. Het is die belachelijke aanleiding geweest waarom het... 2033 jaar na de vermeende onmogelijke kruisgang van dat toenmalige sprookjesfiguur nog steeds een vrije dag hebben. Waarom we moeten luisteren naar Brain Power bij de Evangelische Omroep. En waarom ik mij voor dit radioprogramma moet bezighouden met zo'n fop verhaal als die Weteropstelling. Ik had het veel zinvoller gevonden om na te denken wat die lange neus van Pinocchio ons bijvoorbeeld heden in de dagen leert over de waarheid. En welke waarden we aan nieuws moeten hechten. Interessant namelijk, boek. Interessant boek namelijk, Pinocchio. Oftewel het is een leuke. Fun fact, de me het meest vertaalde niet-religieuze boek ter wereld en het meest gelezen boek op de Bijbel na. En dat mag NRC Handelsblad gerucht fun fact checken, want het is gewoon waar. Ik ben voor een comeback van Pinocchio. Daar hebben we veel meer aan. Zo. Sorry dat we je hebben gedwongen nee, onder deze dat ellendige. Is, dat is een stijlfiguur. Ik ja, grijp. Ja, ja, en daar komt een fantastische column uit. Nou. Fantastische uh, druk te maken. Dankjewel, Rand het schippers. Meer van de nieuws PV? Volg ons op Facebook. De best bekeken Nederlandse film Turks Fruit is van zijn hand. Maar ook bijvoorbeeld de Raspberry Winnaar Showgirls. En met Elle won hij onlangs weer twee Golden Globes. Dus als er nog iemand een comeback kit is en weet hoe je moet verrijzen, dan is het wel regisseur Paul Verhoeven. Ik ben Floris van Rozemond. Het is maar tijdelijk. Dokter zegt dat mijn weer terugkomt. Liedje zingen. Terambula. Ja, ja. Hé hey, jongens, niet lullig doen. Gewoon dokken, hè? Ja, kom op met die poen. Ja. Let the woman go, you are under arrest. Hey, Quaid. How was your trip to Mars? What trip? You went to recall, remember? Do you use drugs, Mr. Mel? Sometimes. What kind of drugs? Cocaine? Have you ever fucked on cocaine, Nick? Dat waren quotes uit de films van Paul Verhoeven. En wie weet er naast Paul nou het meest van al in Combex. Nou, Ronald Schipper dat weet best wel veel. Die blijft het ook even zitten, maar zijn biograaf. Rob van Scheers, die weet nog veel meer. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dit waren um, acht quotes uit acht films van, van Paul Verhoeven. Ja. Heb je er een paar kunnen herkennen? Oh, dat dacht ik. Ja, het begint met uh, Floris. Ja? Uh, dan krijgen we Turks fruit. Dan Soldaat van Oranje. Dan krijgen we Spetters. Dan krijgen we Robocop. Dan krijgen we Total Recall. Hoeveel heb ik al? Uh, zes nu. Oké, okay, allemaal goed hè? Ja. Uh, maar allemaal toen mocht Ronald tegen me te kletsen. Dus <laughs> het laatste heb ik niet gehoord. Maar ik denk El en... Uh, Basic Instinct. Ja, nou, allemaal goed. Behalve Elvis zat er niet tussen, maar wel Zwart Boek. Oké, okay, ja, Zwart Boek. En die andere, Je hebt niet net even een, redactie, een blaadje van de redactie onder je neus gekregen? Dat, dat hoorde je allemaal wel? Nee, nee. nee, dat zit er wel in. netjes. Oké, dankjewel. Goed, als ik aan de comeback denk van Paul Verhoeven... dan denk ik aan, uh, aan Basic Instinct. En toen kreeg je dieptepunten... tenminste, volgens heel veel critici. showgirls. Ik vond hem helemaal niet zo slecht, eerlijk gezegd. En daarna kwam je weer terug via de Franse film L. Maar er zijn vast veel meer hoogte- en dieptepunten... Uh, te begin in zijn studententijd. Weet jij er een paar? Ja, ik heb een stelling. Daarom ja? ben ik hier ja. als biograaf. Paul Vov is de constante en de rest van de wereld verandert. GELACH <laughs> Dat is echt zo, want uh, hij zoekt onderwerpen die uh, aanschurken... tegen wat mensen niet 1, 2, 3 fatsoenlijk vinden. Dat deed ja. hij al met zijn studentenfilms. Maar toen was het nog meer uh, eigenlijk dat hij de Nederlandse Bunuel wilde worden. Een beetje surrealistisch. Maar noem maar eens een paar, want ik, ik ken... Nou, Hagedis uh, uh... is Te Veel, heb je. En uh, er is een film, niets bijzonders. Dat is eigenlijk uh, een studie naar Hitchcock, Noord bij Noordwest. Dat zijn korte filmpjes. Okay. En uh, je moet je voorstellen dat hij... Dat hij komt nog uit de tijd van voor de videorecorder. Hè? Dus ja. als uh, hij films wilde bestuderen, moesten ze gewoon 40 keer naar Vertigo in de bioscoop. En het is mij gebleken toen ik die serie maakte met uh, Paul mm -hmm. voor de Volkskrant, waar we uh, klassieke films bespraken, dat hij alles heeft opgeslagen. Dat is niet normaal. Het is dus echt een database. Ja, zat, zat hij daar ook aantekeningen te maken? Ja, maar wat? wat hij vroeger zag, dat slaat hij op en dat ja. kan hij zo weer oproepen. Ja. Dus daar heeft hij zijn smaak ontwikkeld, eigenlijk in, uh, in de bioscoop. Door, door, door naar al die films te gaan waarover mm -hmm. gesproken werd. Een uh, groot fan van Hitchcock, et cetera. Maar het is altijd zo gebleven. En, en destijds ook, want aan Hagedis veel was volgens mij zijn debuutfilm. Ja, film. Die, die werd goed ontvangen? Die, die wonnen dan de prijs voor op het uh, Cinestud-festival ah ja. voor uh, studentenfilms. En toen kreeg je de lifters en dat vond ze ja, al allemaal weer niks. Ja, en um, uh, kijk, je moet je voorstellen, hij is van de filmacademie gegaan... want dat vond hij niet goed ik kan me wel eens voorstellen als je die verhalen hoort. dat had je Anton Koolhaas en ze hadden geen materiaal. En dan had je een toilet, een uh, closet uh, dingetje. Ja, een rolletje, rolletje Ja, een wc-rolletje. WC ja. En dan zeiden ze op die school van... Uh, ja, ik kan nog best wat dichterbij. Ze <laughs> hadden geen camera's. Echt waar? Ja. Toen ja. ja. ja. dacht hij, nou, dat wordt niks. En toen won hij <laughs> natuurlijk die studentenveelprijs, toen heeft hij daar eens dan snoeven. Want hij zat natuurlijk ook bij Minerva. Ja. En dat, uh, daarmee is gelijk de toon gezet. Want bij de derde film eh, niets bijzonders kwam er opeens in uh, in het handelsblad een paar Het is een filmpje van acht minuten of zo. Ja. Bespreking van Jan Blokker en dat werd zijn erf vijand, want, uh, want die hij had het uh, hoogst uh, aanstootgevend gevonden. En dat, dat ging ze... over? Nou, oh. het ging eigenlijk over de eerste film dat hij dat die, dat die, nou, die prijs won. Daar okay, ging het okay. over. Ja. Dus nou, dat is altijd zo gebleven uh... eigenlijk. Hm. Dat maar waar hij... is hij altijd zo omstreden geweest? Ja, dat, omdat hij net altijd de stap voor is, denk ja, ik. Met werd, zijn onderwerpkeuze. Er werd bijvoorbeeld ook uh, gezegd over spetters. Hè, van, dat, volgens mij is het in retrospectief wel iets beter beoordeeld. Maar destijds. Ja. Uh, ze, uh, dat, maar kan, je dat weet toch niet. dat politiek correct een Nederlandse uitvinding is, hè? Ja, is het zo? Nou ja, als je de jaren tachtig voor de geest haalt. met die uh, tv-tribunalen bij Sonja Barend. waarin de mensen werden af afgeserveerd. Dat ja, gebeurt dat ook ge met sp spetters. Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb dat nooit gezien. Oh, of tenminste, ja. ik kan me dat niet herinneren. Maar, nou hij, ja, maar hij zat is... daar met Sonja Barend. En ja, en, dan dan, ja, en die, haar betoog eindigde van. Uh, spetters, een film van drie letters, kut namelijk. Het is toch heel gek als je <laughs> het net iets denkt, gemaakt hebben van... nou, dat is aardig. ging trouwens 1 miljoen mensen naartoe, hoor. Maar, ja, ja. Uh, ja, dat roept hij op. En, uh, maar wat ging er mis? Wat, wat, nou, wat, wat wat er de, de Nederlandse anti-spettersactie werd in het leven geroepen. En uh, mensen gingen protesteren. Er zit uh, homoseksualiteit in die film... En uh, dat snijdt hij aan op een, op een manier zoals we dat zou doen. Mm -hmm. Dat is duidelijk. En dat, uh, dat riep enorm veel reacties op. Ik had het vergelijken, jaren tachtig... het spiegelbeeld is van wat we nu op Twitter zien. Rabiaat rechts, toen was het eigenlijk Rabiaat links. En dat uh, viel niet zo goed, die film. En, uh, maar er is later een uitzending geweest van andere tijden... waarin de actievoerders van toen nog eens terugkijken... En daar heb veel genuanceerder over denken. Dus ja, dat is een soort massapsychose. Maar goed, het publiek ging wel. Want je zei, meer ja. dan, meer dan ja. 1 miljoen mensen gingen naar voor, de Maar voor, voor laten we zeggen, media deels. Ja. Was de uh, man you love to hate. Ja. Hè? En was dat ook de reden dat hij uiteindelijk dacht... nou, jongens, euh, flikker maar op. Ja, Excusele nou, dat... ik ga naar de VS. Ja, want je moet niet vergeten dat uh, het filmfonds... moet je filmdeels financieren. Dus als ja. jij geen geld krijgt om een scenario te maken... of je film te draaien... Mm. Dan... Die heb je niet zoveel te zoeken. Dus die ging niet teleurgesteld. Uh, maar op latere leeftijd, geloof ik de partner, 48. 48 jaar. Ja. En, en zelfs toen... Ja. Zijn ouders waren het geloof ik niet mee eens dat hij naar uh, uh, meer Ja, Ja, dat is echt een geweldig verhaal. Want uh, hij is wissend natuurkunde gestudeerd. Je moet hem ook voorstellen... Waarom doet hij die onderwerp? Hij is een beta in een alfa-wereld. Ja. Dus hij is een man die, die beta denkt. Zo maakt hij ook zijn films. En uh, dus hij gaat naar Amerika, maar dat is dus de maker van Turks fruit. Soldaat van Oranje, Spetters, de vierde man, en noem maar op. Hè. En die gaat op 48-jarige leeftijd naar Amerika. Maar op de dag van vertrek krijgt hij van zijn vader een briefje in de bus. Uh, met een uh, advertentie erin. Gezocht, leraar wiskunde. En dan staat zijn vader bijgezegd, doe dit nou. Dan kun je toch gewoon aan je hobby blijven werken. <lacht> hij moest leraar worden. Zijn vader was zelf leraar. En uh, nou ja, dat soort verhaal. En dan was steeds van Ede was mee voor zijn destijds, zijn filmprogramma. Ja. En dan zie je dus vooral op die, op die uh, Mind Your Step uh, lopende band staan... van Schiphol, echt helemaal somber. En er uh, was een beetje zo, uh, toch tong-in-cheek commentaar... van hij gaat nu de film Robocop maken van zo van... ja, ja, meesterwerk. Achteraf bleek het dus een gigantisch goede film te zijn... waarmee hij zijn carrière in Amerika uh, voortzette. Is het nog goed gekomen met zijn vader, de relatie? Uh, die zijn overleden tijdens het draaien van Robocop. Ach. Ja, dus dat Ach. is een. Ja, het is, ah. ja, oh. Maar het is toch opvallend dat je denkt: mede de, nou, door de slechte pers hier en, en ze snappen me niet, dan ga ik naar Amerika. Terwijl ze daar misschien nog wel veel Puriteinser zijn dan hier. Ja, maar zou wel van film. Je hebt natuurlijk wel meer mogelijkheden. Ja. En Robocop is een science fiction film, zodat hij daarmee geen direct commentaar hoefde te leveren op de Amerikaanse samenleving. En dat geldt ook voor Total Recall. En dat geldt eigenlijk ook, geldt op ook op voor basic instinct. En, en ook voor waarom hij die film. Um... Nee. Oh, ben hem even kwijt. nee. Met al die. Waar... Maar bij showgirls <laughs> nee, je weet, daarentegen. Je weet wat ik bedoel. Nee. nee. Bij showgirls daarentegen ja. ging die voor het eerst. We hoeven commentaar leveren op de Amerikaanse samenleving. Ja. En dat trokken ze niet. En dat, en dat trokken, trokken ze, niet. ze niet. Dat was het. Want ik, in mijn herinnering, maar zo lang geleden dat ik hem heb gezien... ik vond het helemaal niet zo'n slechte film. Nou, ik was op de set in Las Vegas. Ik, bij ik, Showgirls. Ja, ja, zeker. En ik was ook op het uh, premièrefeestje, ja. Waarin de ene helft van de cast niet meer wensen te spreken... met de andere helft. En uh, de bad guy in de film is een hele... Uh, William Shockley heet hij. Dat is een acteur uit Texas. Die speelt daar een popster. Die een verkrachting doet, hè. Mm -hmm. En uh, de rest van de cast wilde niet meer met hem spreken, want hij was de ultimate bad guy, ultimate evil. Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar eens even met praten. de ja. hartskaartgroter te zijn. Ja, had toevallig de rol van de bad guy. Ze wilde niet met hem praten ja. omdat hij een verkrachter ja. speelde. Ja. Dat zijn met het Jongens, allemaal, die ja. Amerikanen. Maar ja. is het nou. Want daar is hij neergesabeld. Maar dat was vanwege dat het kritiek was op Amerika. Wat ze niet konden hebben. Is nou dat ja, een het gaat, als dit een spiegel is van de Amerikaanse samenleving. Ja. Die in die films zijn. Is iedereen. Heeft een verborgen agenda. werkelijk ja. iedereen. Behalve ja. eentje. Dat is dat zwarte meisje Molly. Die is dan het goede. Uh, ja, het is het buitenland. komt. Uh, die zegt. Uh, uh, naar Nederland toe. En die maakt een, een film over. Onze Nederlandse, nou, omroep. Media misschien, de Vara. En, uh, nou, wow. Ja, ik even het is. Ja, en, en, en, en, en, en, en ik kom even uitleggen hoe, de, hoe het allemaal niet deugt. Maar jullie Ik, denk hoe dat ik voorkomen er wel tegen zou kunnen, maar ja, hè, je wist Volkomen amoreel. En ja. geld. Alles strijd om geld. Ja. En de seks als uh, een machtsmiddel. Ja. Carrière en zo. Dus dat was misschien een beetje veel voor één film. Maar ik vond het wel ja. leuk. Wat vond Hoeve er zelf van eigenlijk? dat ja, het afgekraakt hij. Dacht die, werd. Dat die, wat zei je? Dat is zo afgekraakt, werd die. Uh, uh, nou, daar was ik bij, want uh, ik, ik, voor het boek heb ik hem ongeveer 27 jaar gevolgd. Dus de DD editie. Toen uh, stak hij in hoofd uh, om de deur dan zei hij tegen mij... Uh, nou, de, de, de recensies, die krijg je vooruit, zullen ja. verschrikkelijk zijn. Zei hij ook tegen Elizabeth Berkeley, die de hoofdrol speelt. Ik ga hierna maar naar Frankrijk. Dat was <glarm> ja. 1995. Profetisch. Ja, ja. Nou, dat, dat heeft hij profetische trekjes. Ja, goed, we hebben het over de herrijzenis... en de vele herrijzenissen van, um, van, van, van Verhoeven. Wat natuurlijk een enorm succes was... was de film Basic Instinct in Amerika. We ja. hebben een mooi fragment van hoofdrolspeler Michael Douglas... die weet, iets, weet alles over de bevlogenheid van Paul Verhoeven. We hadden een one-sex scene in, uh, in Basic Instinct... that took zes dagen days En Paul's eerste suggestion was to make us all comfortable. He said he would be happy to take all his clothes off too... if it makes you comfortable. I know that you and, you and Sharon have to be naked, but I'll get naked too. And I said, that's okay, Paul. Thank you very much. <laughs> ja, Paul Verhoeven bood ze aan om ook naakt te zijn... tijdens een zes dagen durende opname van een seksscène... want hij dacht dat ze zich daardoor misschien wat comfortabeler zouden voelen. Ja, Michael Alles Douglas voor de film. en Alles. Sharon Douglas. Sharon Stone. Sharon Stone, ja. ja. ja. Wait, ja, de zes dagen, die sekscène. Ja, ik weet was, welke het is. Dus ja, zit er zit volgens het, mij maar eentje in. Waarin hij zegt, ja. this was the fuck of the century. Ja, het, het moest ook the fuck of the century worden. Dus dat ja. duurt dan ook een dag of zes. Maar ja, dan heb je zo'n lijf als Michael Douglas. Ik moest even mijn hoofd afwenden bij die scène. Verschrikkelijk. <laughs> ja. Leg eens uit. Nou, het is een zak aardappelen zit daar. Dat nou, geloof ik niet. Maar, maar nou, mensen zijn, zijn zakken dat. aardappelen. Het echte ja. leven. Ja, maar misschien was ik wat jong om dat ja. aan te kunnen. Destijds. Dat zou kunnen. Ja, dat denk ik, ja. Zou nog eens terugkijken. Maar die, die ja. film is toch vooral bekend op het moment dat Sharon Stone haar benen spreidt, toch? Ja, dat is een leuke gimmick. Maar ja. dat, dat is een, uh, het etalage moment, zoals een singeltje uh, een album aanprijst... is bij iedere verhoevenfilm is één scène die werkt als het singeltje als de etalage van de film. En in Basic Instinct dat het ondervragingsmoment met Sharon Stone. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Goed, dat was, een, dat was een waanzinnig succes. Um, dat heeft hem, denk ik, gemaakt in Amerika, die film. Ja, toen de... mocht hij ook weer terugkomen is Sonja. En toen was hij heel lief voor hem. Okay. Herinner je dat nog? Ja, nee. Dat was ook heel opmerkelijk. Ja? Ja, misschien heeft hij tot, tot inkeer gekomen. Ja, zij het inzicht. Ja. ja. Toen kwam daarna, want we hebben even de volgorde een beetje door elkaar gegooid... maar daarna kwam Showgirls... Dat was een enorm dieptepunt. Is het daarna nog wat met hem geworden in Amerika? Starship Troopers? Ja, dat vond ik ook een mooie film. Zou je verbazen? Een maar... politiek statement. Ja. Nou ja, ook weer uh, Ja. Gaktak ja, over vermeent uh, fascistisch. Uh, of het daar nou wel of niet over ging. Ja. Ja, dat ging het wel degelijk over. Want het was Amerika, was een totalitaire staat. Je kan een lijntje trekken naar Trump, als je wilt. Doe eens. <laughs> ja, ja, als je het toch nou ja, zet. We kijk, hebben, uh, we dat hebben dat nog vijf minuten? Ja, nee, maar dat raakt natuurlijk aan één aan iemand in die in Starship Troopers. Dat ja, ja. is voor de hele planeet. En die wordt dan ook op een gegeven moment afgezet omdat de burks eraan komen en zo. Maar het ging natuurlijk om de organisatie van die samenleving, hoe dat eruit zag. Met perfecte mensen, hè? Want ja, perfecte die, die, die, die mensen. Cast, die ja. waren helemaal, ja. helemaal perfect. Maar hij ja. had een totalitair regime. Ja. En, um, nou ja, je kan parallellen trekken met hoe het nu is. Maar denk je, jij ja, weet dat, je hebt met hem gepraat voor zijn biografie. Zit dat ook in zijn hoofd, dat soort ideeën... of is dat ook een beetje wat wij er achteraf van maken? Uh, nou, kijk, uh, neem maar van mij aan dat het zo is. Ja. Hij zoekt altijd iets waarvan hij denkt, nou... Um, en dat is een running gag in mijn boek, is uh, als hij op de set is... van uh, s ochtends vroeg, als hij opstaat van... kom, laten we nu eens iets gaan filmen... waar de mensen het nog jaren over zullen hebben. <hijen> Nee, dat is zijn, le, zijn, zijn, zijn drive ja, ja, als zijn kunstenaar, drive. ja. Goed, toen Amerika verliet hij... omdat hij daar ook niet meer aan de bak kwam... Nou, dat hij, hij geen geld meer kreeg. Nee, goed, maar nee, films je moet het maken. niet zo letterlijk nemen. want Hij zit ook deels in Den Haag... Mm. en deels in Parijs en deels in L.A. Maar hij in ieder geval probeerde die in Nederland weer op de kaart te komen... en dat deed hij met zwartboek. Ja. Nou, Dat is aardig gelukt. Ja. Wat vond jij van die film? Nou, Die film is niet helemaal goed begrepen... want dat is eigenlijk een soort Hitchcock-achtige thriller... En de hele pers focuste op de verhouding van Carice van Houten... met de Duitse hoofdrolspeler. En ik heb proberen uit te leggen welke elementen allemaal... over het hoofd zijn gezien in de film. Qua maar historische Maar als, als het, het publiek het niet goed ziet... dan heeft de maker het niet goed gedaan, lijkt mij. Nee, nee, nee. maar er was heel weinig over geschreven wat nou de portee wat De film werd als film wel ontvangen, goed ontvangen. En mm. er zijn ook veel mensen toegaan. Maar er zaten diepere lagen in die nauwelijks zijn beschreven. Oké. Okay. Die ja, eigenlijk heel erg leuk zijn. Kun je de film voorstellen dat nee. na de oorlog die executies plaatsgrepen in IJmuiden... van Duitse officieren? Mm. Dat weet je niet meer. Nee. Dus na de oorlog werden er nog Duitsers gefuseerd voor een aandeel bij de Weermacht of wat ook. Ja. Het is allemaal historisch correct uh, materiaal. Um, we hebben een fragmentje. Dat is natuurlijk niet. Uh, er waren er meer, maar dit was een opvallende. Dit was wat regisseur Alex van Warmerdam erover zei. Ga je kijken naar Zwart Boek? Heb ik al gezien. Zeg er eens iets over? Een, een kutfilm van twee vieze oude mannen. Ja. <lacht> uh, echt waar, ik vond het ook heel slecht. Die man kan helemaal niet filmen, die film heeft helemaal geen focus. Naties in te ruimen pakken. Je kan veel zeggen van Naties, maar die uniformen die zaten perfect. <lacht> Ja. ja, nou, dat, dat is Nederland, hè? Ja? Dat is nou Nederlands. Dus uh, wat do... je hier hoort, is Nederland. Doet, doet hem dat nog wat? Nee, daar lacht de, hij om. Daar lacht hij om? Ja, natuurlijk. Ja, want de bezoekersaantallen waren hartstikke goed. Ja, maar, sorry hoor, Alex van bepaalde hoeveelheid als je dat naast elkaar legt, qua impact en filmgeschiedenis en betekenis. Nou, Alex van Warmdom heeft een heel select publiek dat zijn films fantastisch vindt. Ja, ja ander ja. publiek, denk ik, hè? Ja. Goed, toen kwam Elle daarna. En Dat is natuurlijk weer een film waar die zich... Het is een Alex van kunnen maken. Een controversiële film over een vrouw die verkracht wordt... en de manier waarop ze daarmee omgaat. Het was de sluiter van de film in Cannes. Jij was daarbij. Hoe gaat zoiets? Hoe gespannen is Paul dan? Want we hebben het over zijn comeback. Hij heeft er al vele gehad dan. Dit was weer zijn randdree op gebied. Je moet je voorstellen, dat is wel wat hoor. Bedenk denk je, kan. Cannes. Oké, je hebt de rode loper. En... Op het dak staan overal snipers, want er is terrorisme-dreiging. Mm -hmm. Er is uh, luidspeakers die of, vol een, een muziekstuk uh, draaien uit de film... die daar wordt gepresenteerd. Dat was in ons geval Iggy Pop met Lust for Life. Mm -hmm. En uh, dat hele effect van die lampen en de zon die bijna onderging... En ja. het, is, het is echt groter dan de Oscars ben ik ook wel eens geweest. Dit is echt volledig veel impact. En we gaan naar het festival. Uh, de première. En Paul Voel zegt... Nou het zal wel weer kile kile worden. Dat is toch geweldig. Van hoe die ontvangen wordt bedoel ja, een je? Ja, zelfspot. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat werd een waanzinnig succes. Ja. ja. staande ovatie 16 ja. minuten. Maar hij is speciaal uh, Frans voor geleerd, toch? Ja. ja. Om de om om op set uh, Frans weer opgaat. Ja, ja, ja. Denk je even concluderend erop dat het dat het ligt aan zijn, aan zijn keuzes, um, amorele projecten zeggen ze dan in Amerika en hier. Ja? Dat zijn carrière zoveel ups en downs heeft gekend. Nee, want het, iedereen, iedereen die iets probeert te maken wat er nog niet is, zal dit soort dingen meemaken. Dat gold voor Jan Wolkes en het gold ook voor Johan Kruijf in een uit de gratie. Het hoort erbij. Het is de slingerbeweging mm -hmm. die bij iedere scheppend kunstenaar uh, zult aantreffen als het iets voorstelt. Ja, dus ik communiceert met de wereld. Ja, soms uh, zegt de wereld nou, nee, bedankt. <lacht> wat gaan we nog van hem zien? Als Een Jezusfilm. Hè, die is even geparkeerd voor L. Komt hij er nog? Uh, nou, hij is nu bezig met een ander project, wat er echt zijdelings aan raakt. Dus we moeten even kijken hoe dat... Uh... Maar het is geen Jezus film, het gaat ah. over een non. Maar je hebt een boek geschreven over Jezus met hem, toch? Ja, zeker, ja. Ah. ja. Nou ja, dat is zijn visie. En mijn uh, redactie, zeg maar, dus dat ik het op papier zet... Mm. op basis van heel lange interviews... En uh, dat, dat heb ik probeerd op te schrijven alsof het al een film was... met cliffhangers en spannende dingetjes, et cetera. En dat ligt er nog. Dat ja. ligt er nog. Nou, En de Jezusfilm wellicht ook ooit nog op een dag. Dankjewel, Rob van Scheers. Die schreef Paul Verhoeven een Filmers Leven. Dankjewel voor het verhaal over zijn vele comics. Dankjewel. En we wandelen in nette kleren Omdat de heiland moest creperen En in villa, krot of letje Eet men eitjes uit een netje Van suikerwerk of chocola Want Jezus stierf op Golgotha Het <lacht> is In de etalage Staan de kuikentjes en het haasje -ha dat twaalf gulden vijftig kost sinds ons de heiland En het ha ha, -ha, -ha, -ha, -ha, -ha, -ha dat twaalf gulden vijftig kost sinds ons de heiland heeft verlost En in kwaad richt of Assen, staan op Raan, Tenor en Bassen Was Matthäus stuk de smier om Christus kruisiging ging te vieren met Pasen blijft er niemand thuis, omdat Christus Stier van het Kruis blijft. Met Pasen niemand thuis, blijft met, blijft met Pasen niemand thuis. Met Pasen blijft er niemand thuis, ziet hoeveel ter ere van zijn lijden. Auto's langs de snelweg rijden, auto's langs de snelweg rijden. Met ze allen in een file, met de paashaas op de hielen omdat de heiland in het nul... Omdat de heiland in jaar nul... Ons niet kon verlossen, ons niet, ons niet kon verlossen... Van die onzin en die flauwekul. Bij een pak draag je geen zeiljak...